In de Verenigde Staten gaan drie van de bekendste nationale parken weer open. De Grand Canyon, Mount Rushmore en het Vrijheidsbeeld... openen de komende dagen de deuren voor het publiek. De toeristische attracties zijn gesloten sinds de shutdown in de VS. De federale diensten moesten sluiten omdat er geen akkoord over de begroting was. De staten gaan voorlopig zelf de rekening betalen. Om het Vrijheidsbeeld weer toegankelijk te maken voor toeristen... betaalt de staat New York bijna 62.000 dollar per dag. De FBI heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht... dat hij Al-Qaeda wilde helpen. Het is een 24-jarig man uit Californië. Hij werd opgepakt in de buurt van Los Angeles... toen hij stond te wachten op een bus naar Mexico. Hij heeft volgens de FBI gelogen bij de aanvraag van een paspoort. Dat paspoort zou hij nodig hebben gehad om een terreurdaad te kunnen plegen. De FBI wil niet zeggen wat de man van plan was... en hoe hij Al-Qaeda wilde helpen. De verdachte zegt dat hij onschuldig is.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur twee mensen van zeer verschillend allooi bijeen. Wat hen bindt, is echter toch wel bijzonder te noemen: Joop Smits in een vrouwenwereld en Marga Klompe in een mannenwereld. Ik zal het u uitleggen, mocht u zelf de link nog niet gelegd hebben. KVP-politica Klompe werd op 13 oktober 1956 als minister van Maatschappelijk Werk de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Joop Smits, geboren op 12 oktober 1926... was de eerste mannelijke televisieomroeper van Nederland... en jarenlang het gezicht van de Vara. Het is toch mooi hoe de beide werelden hier bij Woord... dan toch bij elkaar komen? Straks fragmenten met en over Marga Klompe. We beginnen met Joop Smits. Hij was in oktober 1995 te gast in een aflevering van... De Duvel is Oud, een bijdrage van de Tros. Het woord is aan Joop Landré... Uh, in het begin van deze uitzending, dames en heren... kondigde ik u aan onze gast van vandaag, Joop Smits. Ook bekend als zanger bij de jonge vlierenfluiters. De ouderen weten dat zonder twijfel. En daar gaan we nu naar luisteren in een Groningse potpourri. Mien mouw bedijbel, mien geben, met geweld. Einds meer om met te leven en daar alleen ons geld. Oh nee, oh nee, zo zwaar de smidt hij is, maar eenmaal in de weken dit en dan, en dan en dan. Wat moor ik met zo'n man? Stinne best stop, dien vuur dien, waar ik niet aanwarmen kan. Duurt nog een klein uur dien, die komt in lijve man. Boze ik niet vuurdienstoken. Kijk ga je geld om brood te kopen. Stien hebben in vuur. Die... Wat rusten zo lood bij de wichter op strot. En wat rusten we zo groot bij de wichter in stroot? Moetje is de koffiekloor, koffiekloor, koffiekloor. Het volk in de snikken wacht er nooit, snikken komt van staat. Huriedag, huriedag, snikken komt van staat. Huriedag, komt van staat. Hoor dat snikken komt van staat. door je nog, de met in Veel van luxe is dood. U hoorde Joop Smits, ook hier in de studio. Als zanger in het Grunnings. Joop, dat was toch was mooi, hè? Het was heel mooi. Ja. Ik vond je te bescheiden. <laughs> ik krijg je het volle worst willen horen. In dat gunnings dat gaat jou, ging je ook toen al bijzonder goed af. Want daar heeft jouw wieg gestaan. Daar heeft mijn wieg gestaan, ja. Juist. Jouw vader was een, mag ik wel zeggen, zeer erudiet man. Ja, mijn vader was een uh, knappe man. Hij was uh, jurist, uh, meester in de rechten uh, Hij gepromoveerd. Geprobeerd. Meester dokter, ja. En mijn moeder, die kwam... Eh, als zodanig was die werkzaam als referendaris eh, bij het onderwijs in Groningen. Mijn moeder had trouwens ook in het onderwijs gezeten. En die was zeer kunstzinnig. Die kon ontzettend mooi piano spelen. Die zong heel goed. En eh, ja, nou, dat soort dingen. Daar heb ik dat een beetje van gekregen. Mijn... Goed, maar jij komt dus niet uit een typisch vader gezien. Nee, nee, nee. nee. Ja. Kunnen we rustig vaststellen. Jouw middelbare schooltijd, die valt deels in de Tweede Wereldoorlog... Ja. En jij behoort tot de generatie voor wie vlak na de oorlog de taak wachtte om naar Indië te gaan. Ja, dat was zeer onverwachts. Ik weet nog, ik was met vakantie in 1947. En ik kwam terug en mijn vader zei, ik heb niet zo'n leuk bericht voor je. Je moet naar Indië. En nou, er werd opgeroepen en toen was er nog een of andere hele belangrijke generaal. En die riep, jongens, het is niet zo erg, want het is maar voor één jaar. Maar het werden er drie. Juist. Ik haal deze periode even op, omdat je toen ook iets aan cabaret bent gaan doen. Ja, ik deed het al op de middelbare school en dat heb ik voortgezet in het leger, want daar zat ik bij de welzijnsverzorging en dan ging je de posten af en met nog een collega van mij zongen we daar liedjes en de, de schetsjes en dat soort werk allemaal. Dus je bent daar echt in, in, in die opgetreden? Ja, ben ik echt opgetreden, ja. Ja. <coughs> Als jij het in je terugkomt, ja, dan moet je toch nog een vak gaan leren. Ja, je moet wat gaan leren. Ik, ja, ik had wel een vak, ja. want ik, ik kon heel erg leuk ja. als conferentier optreden en als zanger. Maar je moest een vak gaan leren. En dat werd? Nou, toen zei ik, laat ik dan maar onderwijzer worden. Ik wilde eerst trouwens leren Nederlands worden. Maar mijn moeder, die een vooruitziende blik had, die dacht, nou, dat is behoorlijk pittig. Ik weet niet of je dat volhoudt. Dus laat je mij naar de kweekschool gaan. Dat heette toen nog de kweekschool. Ja, de kweekschool. En, uh, nou ja, dat heb ik gedaan. En zodoende ben ik dan onderwijzer geworden. En dat heb ik drie jaar gedaan. Ik moet erbij zeggen, met heel veel plezier. En uh, lag niet. Mijn laatste school, dat was de Hilversumse schoolvereniging. En een van mijn leerlingen, daar was Maarten van Traa. Maarten aan... van Traa? Ja, die we nu al De altijd man aan... van, van, van de commissie? Ja, van de commissie. Die we iedere dag op televisie zien. Ja, inderdaad. Was dat, een, dat was jouw vader? Nee, uh, nee, dat was een leerling van mij. Een leerling? Die man ja. ziet er drie keer zo oud uit als ja, jij. hij zei zelf ook tegen mij... ik zie er wat ouder uit dan jij. Dat is altijd vreselijk mooi. Ik kom wel eens tegen op Schiphol... en dan nam ik mijn hoed af en dan zei ik... dag meneer Van Traan. En dan stond hij op en zei... ah, dat is mijn oude onderwijzer. <lacht> Je hebt hem... eigenlijk heel goede, goede dingen geleerd. Ja, maar het was een hele goede leerling. Eh... Uh, we praten nog steeds over de periode, Joop, dat jij in Groningen woonde. Ja. Toen je ook iets voor de regionale omroep ging doen. Ja, via de dienst kwam ik in contact met uh, Klomsma, Jan Klomsma van de Rono. En die nodigde mij uit om. Rono is een... Radio Omroep ja. Noord, dat ja. zult u wel weten, Laxers. Ja. Om het uh, een en ander daar te doen. Ik vroeg of ik zin had. Nou, dat was uh, niet uh, tegen dove oren gezegd, nee. natuurlijk. Dus dat deed ik heel graag. En toen heb ik zo van tijd tot tijd iets gedaan... meestal samen met uh, Anneke Stappershoef. Dat was de vrouw van... Gijs. Van Gijs, uh, de, van Gijs ja. Oh. Ja, ja. Nou, en toen verscheen er een advertentie in de Varegids. En er werd een omroep gevraagd. En uh, nou, daar ben ik naartoe gegaan. En toen kwam ik bij de portier... en die had een boekje met 400 namen van sollicitanten. Er werden, ja, er waren er <lacht> meer, maar er werden 400 opgeroepen. <lacht> nou, toen moest je eerst de Nederlandse tekst spreken... Uh, Frans, Duits en Engels. Toen zeiden dus: nou kom dan nog maar... Uh, nee, ik zou een bericht krijgen. Ik kreeg een bericht, moest nog een keer terugkomen. En dan mocht ik nog een programma van Malando. Moest je zelf de teksten schrijven. Toen heb ik een hele tijd niets gehoord. En toen eindelijk kwam er een brief... dat ik uh, moest met het bestuur gaan praten. Althans een gedeelte van het bestuur. Die heren zaten achter tafels. En ik zat aan de andere kant. Nou ja, er werd natuurlijk van alles gevraagd. Je kende zijn muziek en hoe je tegenover de Vara stond. En al dat soort dingen. En toen kreeg ik een uh, aanstelling voor één jaar. Een en daarna een vaste aanstelling. Je bent dus eigenlijk uit, uit, uit zo'n enorm aantal mensen bij gekozen. Ja. Punt ja. Ja. ja. Dat is gewoon realiteit. Ja, dat was realiteit. Uh, nou, dat ideaal. heeft me goed gezien. Dat mag ik wel zeggen. Ik ja, dank je. <laughs> het is opvallend trouwens hoeveel onderwijzers in de loop van de jaren weer Om terecht zijn. Ja. Herman Broek. Daar ja, nou heb ik het Jokse, niet over. Ja. ja. Koopvolste maar. maar op. Uh, uh, hoe heet die man? Sietse Dolstra. Die komt er ook vandaan. Ja. ja, ja. Goed. Jij was aangenomen als omroeper. Maar je kreeg ook meteen een eigen programma. Ja. Onder andere. Dat was het uh, ziekenprogramma De Regenboog. Juist. En daarin had ik onder andere. Dat was Elke heel... omroep had toen een, een programma ja. voor zieken. Ja ja, ja, ja. Koopman die had er één. Ja. En uh, het beroemde programma van de KRO. Van die man ook maar weer. Van de Zonneblok. Uh, Alex... Alex van Weyenburg. Ja, Alex, Alex van, van Weyenburg. Dat was hem. Dat klopt. Ja. Sorry. Nou goed, dat waren dus die vier, uh, zieke... dat waren die vier verschillende programma's wat je net zei. Maar ze hadden bij de varen altijd een heel goede uh, politiek. Ze zeiden altijd: kijk, die man is omroepen. Later heette dat presentator. Uh, maar het kan zijn, dat is ook wel eens een keer gebeurd, uh, dat dat later wat minder wordt. Dus geef die man er meteen een programma bij. Dus dan had je de taak om iets te bedenken... om zelf teksten te schrijven, om mensen aan te nemen... om dingen te organiseren. En Dat was heel, dat was heel verstandig, heel handig. Uh, je werd een echte zanger. En je hebt zelfs... Een... Nou Joop, jij zegt het, maar dat werd niet door iedereen. Luister nou, anders had jij nooit een keer aan het Songfestival ja, mee kunnen doen. Maar, ja, dat is waar. Ja, dat heb ik een keer gedaan. Dat hebben ze mij nooit ja. gevraagd. Ja. Het waren, een, ik dacht, vier of vijf liedjes, ik weet het niet meer precies. En die werden door twee mensen gezongen. Elk liedje in twee verschillende uitvoeringen. En ik zong het samen met uh, Jaap Dubbelboer. En uh, de eerste prijs kreeg, ik dacht, Rudy Karel. Ja, ik weet wel zeker dat het in dat jaar was. Ja. En wij kregen de laatste. Mij is verteld, met zulke kwade tongen zijn, dat voordat het begonnen was, de flessen champagne al in de, ja. in de kamer van Rudy Karel stonden. Nou, dat hebben ze mij ook verteld. Dus, nou maar goed, goed, ik weet niet of het ik waar geef is. Geef niks te verhalen. Het zou zonder twijfel wij zijn. Uh, en dan gaan we nu luisteren naar een zonneveld medley Door de, de jonge vlierenfluiters. En wie is de solist? Ja, natuurlijk. Joop Smits.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 Marjolein, ik word er zo weemoedig van Hier beneden ligt een werkje te geuren Het decor voor het begin van een roman Waarom blijf je naar nou het boven zitten zeuren? Marjolein Marjolein Marjolein, doe je bolle sokjes aan Doe je bolle sokjes aan, Marjolein Kom langs de zonentrop, zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die maan is laten nou scheiden? Marjolein, Mariolene, korte er zo weer moeder van. Hier beneden ligt een bergje te geuren, het decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren, Mariolene? Marjolein, dan doe je wolle zakjes aan. Ik ben verliefd, verliefd, verliefd op je vrouw vandaan. Ik ben verliefd, verliefd, verliefd op je vrouw vandaan. Zij geeft me zijn algebraak, hou niet van algebra, maar leer mijn algebra want zij geeft me zijn algebra. Ik ben verliefd. Op je vrouw vandaan en ik wou wist ik maar wat ik wou. Ben verliefd. Geef les in Algebra, ik hou niet van Algebra. Maak leer mijn Algebra, dan zeg geef les in Algebra. Ik ben verliefd op je vrouw Van dan En ik wou, wist ik maar wat ik wou. In Las Vegas kan men trouwen, in een minuut of tien. In Afrika zijn vrouwen, die trouw je ongezien. In Spanje gaan mijn eisjes, zo 1, 2, drie niet meer. In Arnhem zijn de meisjes, alleen voor beide thee. Oh nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Geef mij maar eens roep. Krimpen aan de eisen, het krieken van de dag in krimpen aan de lek. Niets heeft het stille man ligt op de eisen, of houdt het bij de blikken oevers van de lek, de lek. Een cent, een cent, een cent, Wat waren we rijk met een cent. Met die cent in je hand bleef je urenlang lopen. Je kon maar niet kiezen wat of je zou kopen. Een spekkie of een polka Een toverbal of veterdrop. Je voelde je een hele vent. Met een cent, met een cent, met een cent. Daar is de oorlog. Daar is de orgelman, daar is de orgelman. Met zijn arias en beetjes die iedereen kent. Ieder zijn eigen liet, ieder zijn best. Vergeet het zijn en pak die niet, want ook een orgelman. U hoorde onze gast van vandaag Joop Smits bij de jonge vlieren fluiters onder leiding van Johan Jong in een zonneveld, medley. Uh, je begon met de varen radio ja. en er was in die jaren, misschien nog wel hoor, een duidelijke scheiding tussen radio en televisiemedewerkers. Ja, ze zagen toch niet erg graag dat je van de radio naar de televisie ging. Ja, voorgoed, als je wegbleef, oké. Okay. Was niet... je dan overlopen? Ja, ik weet niet hoe men dat eigenlijk precies zag. Maar dat waren echt afgebakende terreinen. Vergeet niet dat de radio was natuurlijk het machtige grote apparaat... De radio, dat was het. De radio was koning. Maar de televisie kwam langzamerhand op. Ja, toen hadden ze nog maar één zend, eh, zender om uit te zenden. Dus dat was nog wat geringer. Maar kijk, de mensen met visie, die zagen natuurlijk al: ja, eh, straks is de televisie en dan gaat de radio teruglopen. Dus daar vloeide dat misschien ook wel een beetje uit voort. Dat men dacht van, eh, ja, nou, ja, het is zuur allemaal wat er gaat gebeuren ja, er is wel iets veranderd, jongens, we gaan over vandaag praten. Maar gaan we niet doen. Want ondanks die scheiding word jij toch de eerste mannelijke tv-omroeper. Ja. Was dat nou totaal verschillend van het vak van radioomroepen? Uh, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Kijk, Waarom? ik zit nu voor de microfoon, daar kun je elke uh, backtrack die je trekken wil... Ja. Uh, televisie, uh, er een camera boven je, bovenop je, een oog... wat precies alles wat je doet, als je ja. je neus krampelt, dan ja. ziet iedereen dat. Als je aan je oor trekt, dan ziet iedereen dat, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat allemaal. Uh, ja, dat was natuurlijk wat de televisie erbij bracht. En in het begin ook, uh, ja, daar was ik wel zeer nerveus hoor, mag ik echt wel bekennen... Je wist ook niet hoe je kijken moest. Hè? Daar had je dat voor je, dat ronde oog, daar keek je dan in. En dan dacht ik: ja, hoe moet ik nou kijken? Ik moet ik een beetje lachen? Of moet ik niet lachen? Of moet ik gewoon kijken? Ga je of je moet ik doen? Ja, en dat wilde ik helemaal niet. Dus nee. dan kreeg je ook van iedereen advies. Hè? En dan zeiden de mensen: eh, je moet je kop, je moet je hoofd wat meer bewegen. Je moet je kop wat meer bewegen. En dan deed je dat. En dan een week daarna dan zei er weer iemand: zeg, dat moet jij niet doen hoor, je beweegt je hoofd veel te veel. Nee. Dus op den duur dan zoek je dat zelf wel uit... en dan doe je precies wat je dat zelf vindt dat dat moet. Jij werd toch heel erg bekend, en nu praten we weer over de televisie... als HET gezicht van de vader. Als de correct sprekende goed geklede omroeper. Maar niets menselijks is je natuurlijk vreemd. Want het is ook wel eens een keer minder correct gegaan... En dan begint het lachen. Wel. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Toen van het eerste net gingen we over... dat wil zeggen, toen kwam er het tweede net bij. Dat werd geopend door meneer Schutenhelm. Die hield toen een toespraak. En Els Buitendijk, die zat voor de NCSV. En ik zat voor de VARA. Twee kopies naast elkaar, want dat heb ik later nog gezien... toen ze dat terugdraaiden. Nou, en dat was op een gegeven moment nog een blik afgelopen... en toen begon het nieuws bij ons, geloof ik. En dat was toen... Ik dacht voor het eerst kort nieuws. En ik was helemaal ingesteld op lang nieuws. Dus ik zei, jongens, ik ga even naar het toilet En ik liep naar de deur en toen zei ze... je moet weer je moet. Dus ik rende terug, ging op die stoel zitten... met één bil ongeveer, daar ging het licht aan... Dan zat ik voor de camera. En ik dacht, o jee, wat dat moet ik zeggen... En dat heb ik ook eerlijk gezegd. Ik zei de camera, dames en heren, ik moet iets aankondigen. Ik weet niet precies wat. En toen werd ik religieus. En toen zei ik, ik zal het even aan boven vragen. Nou ja, boven, <lacht> boven zat de regisseur. Dus heel even zwart, van boven werd... <lacht> Weer in beeld en hup, dames en heren, dan kunt u nu kijken naar, en, naar, enzovoort. Luister, Joop, ik wil het met je hebben over een aantal radioprogramma's... die velen van onze luisteraars zich nog zonder twijfel kunnen herinneren. En zo niet, misschien wil jij dan het geheugen opfrissen... door te vertellen wat dat voor programma's waren. Ik het begin. Proberen. Hits van Smith. <laughs> dat was een uitvinding van uh, Code Kloet. Dat was een platenprogramma. Ik was dus geheel vrij. Maar ja, daar ging het om, om mijn muziek te draaien. Ja. Dus ik mocht een keuze maken. Een aantal platen. En je begrijpt natuurlijk, Joop, dat de big bands daar altijd in zaten. Hè? Ja. Of als dat eerste we... plaat, of als laatste plaat. Ja. Dat hoorde erbij. Nou ja, dat werd <kijs> Nederlands repertoire, Duits repertoire, Frans repertoire. Uh, je probeerde dat zo aardig mogelijk te maken. En ik moet eerlijk zijn, ik heb daar de cassettes nog altijd van. Dat werd voor mij bij de montage of bij de uitzending... Ja, nee, de uitzending werd er meteen opgenomen. En dan ik de, concert, uh, de cassette mee. En als ik het nu thuis nog eens afluister... Dan moet ik heel eerlijk zeggen, het uh, was een lekker programma. Ja, ja. Lekkere muziek. Vind ik zelf een goede ja, leuk. Anders zegt misschien ja. Dan uh, klinkt klaar. U weet het allemaal nog, dames en heren, met het beroemde spelletje. <laughs> geen ja, geen nee. Geen ja, geen nee. Ontwikkelingstelefoonspelletje. telefoonspelletje. Prijs een platenbal. Nou, dan kwam er een muziekje. En dan kwam alles, dames en heren. Nou, en dan kwamen er verschillende kandidaten. En dat uh, sloeg enorm aan. Ja. Het is een oud-familiespelletje. Wij deden het vroeger thuis al. Wit en zwart. dat zie ik niet of zoiets. Nee, wit, en, wit of zwart verkoop ik niet. Ja of nee, versta ik niet. Zo heet het oorspronkelijk. En ik dacht dat Aad Bos, die daar nog heel kort bij gezeten heeft... in dat programma, dat die dat spelletje heeft aangebracht. Of ingebracht, hoe je dat mag noemen. Nou, dat was een van de onderdelen in het programma Klinkla... met verder heel veel leuke muziek. Dan had ik altijd wel een verhaal over een paar nieuwe boeken die uitgekomen waren. Want ik ben een hartstochtelijk lezer. Of, uh, over nieuwe films die er rijden. Maar het is toch wel wonderlijk. Het is een geweldig succes geweest. Uh, misschien ook nog wel door de, dat ik een prachtige parodie vind van Halsema en Cox. Ja, dat is kostelijk. Hè? Dat zou uh, ja, je moeten kunnen draaien nu. Maar daar hebben we nou helaas geen tijd voor. Uh, in de zeventig, begin tachtiger jaren, verandert er veel bij de varen. Ja. Symbool daarvan is misschien wel die nieuwe vara-haan. Met die grote, schreeuwerige kop. Deze redactie is van en niet van mij, maar ik ben het wel met de meentje. We gaan, uh, hoe heet het, we kennen de grap van Wim Kan. Uh, Corrie die riep, de vara heeft een nieuwe haan. En toen zei hij, ja, is je op Smitsweg? Nee. <laughs> Dat is toch wel <allemaal> heel goed. <laughs> ik heb die haan ook altijd afschuwelijk gehad. Maar goed, ondanks die ontwikkelingen heb jij je toch altijd verbonden gevoeld met de varen? Jazeker. Want jij hoort niet tot de mensen die, eh, om dat mooi te zeggen, die spugen in de bron waar ze uitgedrongen nee. hebben. Nee. He, gelukkig maar. Toch, ook op jouw vertrek, vertrek werd eh, aangedrongen, en dat is niet typisch voor de varen, namelijk de misvatting dat alles jong en snel moet zijn bij de omroep. Hoe ging het nou in jouw geval? Ik word er soms doodziek van mezelf, maar goed. Ja, op een gegeven moment kreeg ik te horen... Uh, je moet er maar mee ophouden. Ik je, je bent wel, te oud geworden. Ja, is het, niet, is het niet goed? Nee, zeiden ze mij. Ja, we vinden je eigenlijk te oud. Nou ja, je zegt al... dat. Wat was je toen, 63 jaar? Ja, zoiets. Maar ja, je zegt het al, dat was niet alleen bij de VARA, dat was ook bij andere onderwerpen. Ja. En bij grote bedrijven gebeurt dat vandaag de dag nog steeds... En worden de mensen, geloof ik, wel, als ze vijf of zevenenvijftig zijn... dan roepen ze al, uh, meneer, gaat u maar. Ja, daar hebben we niet over we hebben. Dat is nou. waar. Weet je ja. uh, Joop, je bent zeer recentelijk 69 jaar geworden. De markt nou. geworden, mag je rustig iemand sleept dit noemen. En je hebt volstrekt geen probleem met het vullen van je tijd. Nee. Want je bent een fervent grote stedenbezoeker... Elk jaar moet jij minstens een keer naar Londen of naar Parijs, naar Berlijn. Dat is het toch wel, hè? Ja, ja. Sommige mensen hebben het na één keer wel gezien, maar jij niet. Nee, ik niet. Bovendien, ik heb dan altijd een hele stapel boeken... of over Londen of... of uh, dingen, en die lees ik dan weer, of ik lees opnieuw... of er is nieuw materiaal uit, dat ga ik lezen. Ik zit met de kaart zit ik altijd... Uh, ik doe dat zeker twee weken of drie weken zit ik uh, voor me. En dan zoek ik alle straten weer op en de namen... en ik leer dat allemaal weer, zodat als ik er aankom, dat ik meteen weet van uh, de hoed en de rand, zoals men dat noemt. Ja, ik vind het enig om een uh, boek van te lezen, Maigret. En dan uh, de boulevard Saint-Michel. Uh, om daar te lopen. Ja, Hij uh, ja, uh, woonde ja. op de boulevard Richard Lenoir. Ja. ja, dan ga ik dat aflopen. Of ik Meisje. lees het adres van de tandarts in een wijk. En dan ga ik dat opzoeken. Ja. Nou, en datzelfde heb ik... Uh, ik hou heel erg veel van de boeken van uh, John le Carré. En vooral Len Deten en die spelen bijna allemaal, in, sowieso in Londen en in Berlijn ook vaak... ja, het is hetzelfde. Dan worden de straat en pleinen genoemd en dan denk ik... ja, dat ken ik. Dat ben ik of ik ben er nog net geweest en dat vind ik heel erg leuk... Al dus Joop Smits in 1995 bij Joop Landree te gast... in een aflevering van De Duvel is Oud. Helemaal in zijn element tussen de televisieomroepsters. En ik weet niet of u hem nog voor de geest kunt halen, die Joop Smits. Hij had altijd heel veel aandacht voor zijn uiterlijk... en hoe hij zich presenteerde. Door zijn collega's werd hij dan ook wel mooie Joop genoemd. En hier zijn de anekdotes ook niet van de lucht in de studio... samen met technikette Anne Beentjes. Ansbeentjes moet ik zeggen. Maar het voert te ver om die allemaal uit te te leggen. Hij had een heel mooi uh, koffertje. Dat had hij altijd bij zich. Ooit gekregen als kerstcadeau van de omroep. En daar paste precies LP's in. Maar voor Joop Smits was het een vervoermiddel voor een spiegel... waarachter dan zijn hoofd verdween voordat de uitzending begon. Zijn haar heel strak gekamd en geen sprietje verkeerd. En dan zo'n bril met een donker montuur. Dat is natuurlijk de afgelopen decennia ook alweer meerdere keren ingeweest volgens mij. Ik leef in de veronderstelling dat politica Marga Klompe die zich juist weer in een mannenwereld ophield ietsje meer met de inhoud bezig was en ietsje minder met haar uiterlijk. Maar zo die ijzersterke motto, dat ijzersterke motto van... mensen kunnen de wereld veranderen, dat maakt dan wel weer heel veel indruk. En ze had wel een hele deftige stijl van spreken. In 2012, haar honderdste geboortejaar, werd er een borstbeeld onthuld. Op 13 oktober 1956 werd zij de eerste vrouwelijke minister van ons land. En uh, er kwam dus in de politiek ook vrouwelijke charme aan te pas. Of was dat nou juist? Niet zo. U hoort het even heel kort van haar in een fragment van de KRO uit 1967. Jaap van Meekeren. In het holst van de kabinetscrisis was minister Klompé onze gast in onze Haagse studio. Wij confronteerden haar met de uitspraak dat vrouwen er in de politiek op beslissende momenten altijd hun charmes tegenaan gooien. Um, ja, ik. ik het uh, punt is dat. Zo dikwijls stelt men dit soort vragen, en dan zeg ik: Ja, ik zit helemaal niet op mijn stoel na te denken... van, denk eraan, je bent een vrouw, je bent een vrouw. Ik heb het gevoel... je moet jezelf zijn. Ik heb nooit het gevoel dat ik, uh, als ik eens iets moet doen... dat ik er charmes tegenaan gooi. Voor zwerks, überhaupt al heb. Maar, um, ik, um, in, in de politiek word je goede kameraden, zou ik willen zeggen. En, um, het kan wel eens gebeuren dat een vrouw... Uh, bindend kan werken. Um, wanneer er tegenstellingen zijn. En, um, in ieder geval heb je wel eens, geloof ik, een, een eigen soort inbreng... een eigen reactie, uh, een aspect waar door anderen niet aan gedacht is. Oh, ik en... bedoel eigenlijk van de, van de tegenpartij uit. Ik zou me kunnen voorstellen dat men u met groter hoffelijkheid... en daardoor ook met groter tegemoetkomendheid uh, bejegend dan met een seksgenoot zou doen. Nou, dat wil zeggen, nee. Uh, de, natuurlijk hoffelijkheid en tegemoetkomendheid. Maar als het om, om de zaken gaat, dan is het gevecht... Um, um, over de zaak zelf is even hard of het een man of een vrouw is. Nee, dat, uh, dat heb ik toch ervaren. Ik heb veel moeten vechten voor zaken uh, in een uh, politieke loopbaan... die nou zo langzaam zo'n kleine twintig jaar uh, al, al ver is. Maar um, ik, ik heb niet het gevoel dat men dan zegt, ach, um, laten we er sparen. Nee. En dat zou ik ook eerlijk gezegd niet gewild hebben zo sprak Marga Klompe in 1967, heel kort daad. Een dikke tien jaar later en alweer gepokt en gemazeld... door de tijd en de politiek natuurlijk, was hij in 1978... de gast in een aflevering van Spreekuur van de KRO. En dat was in een speciale themaweek. In het kader van de serie thema-uitzending in de Goede Week... rond het thema gevangen, vanmiddag als gast hier in het Spreekuur... de voorzitter van de commissie Justitie uit Pax, mevrouw Dr. Marga Klompe... Justitia het pax, gerechtigheid en vrede. Begrippen die je toch aansluiten bij het thema van de uitzendingen in deze goede week. Gevangen, vrijheidsberoving, vrijheidsbeperking. Omschrijvingen waar je aan denkt met betrekking tot uh, schendingen van de rechten van de mens in allerlei gebieden in de wereld. Mevrouw Compee, fijn dat u onze gast wilt zijn op deze goede vrijdag hier in ons programma. Mijn eerste vraag, hoe en wanneer is de Commissie Justitie... uit Pax Nederland tot stand gekomen? Meneer Van Collenburg, dan moet ik even teruggaan... naar het Vaticaans Concilie, waar in een van de documenten... De kerk in de wereld van vandaag, de, de, de wens werd geuit... door de concilievaders, dat er een orgaan zou komen in onze kerk... dat zich bezig zou houden met een proces van bewustwording... van het volk gods ten aanzien van gerechtigheid en vrede... met nadruk op de derde wereld... en op onderdrukte mensen... en op de vrede... en waar mogelijk samenwerkend met anderen. In 1968 heeft toen Paus Paulus... op wereldniveau de pauselijke commissie Justitie... het pak opgericht... die een experimentele periode kreeg. Men wist nog niet goed wat men ermee aan moest. Ik ben vanaf het begin toen daarvan lid geweest waren zo'n 25 mensen. Maar toen zei men meteen... wij kunnen geen bewustwordingsproces vanuit een centraal punt in Rome gaan ontwikkelen. Want je zult in een arm land... zul je op een hele andere wijze met de mensen moeten spreken... dan in een rijk land als bijvoorbeeld onze. Toen heeft dus de voorzitter van die commissie, een kardinaal uit Canada... alle bisschoppenconferenties aangeschreven... en verzocht in eigen land een commissie in te stellen... Dat te doen op de manier wat het best bij het land paste. En um, die ook niet een commissie die niet zou werken onder de pauselijke commissie, maar onder de Bisschoppenconferentie. Op het ogenblik zijn er zo'n 70 commissies in de wereld, maar die allemaal heel verschillend in elkaar zitten. Want bijvoorbeeld in Nederland heeft men toen gezegd: kijk, wij zijn overgeorganiseerd met weet ik hoeveel kanalen. Laten we niet een hele aparte nieuwe organisatie justitie het pak opzetten... maar laten we een werkgroep maken op landelijk niveau... die de zaken gaat ontwikkelen, maar gebruik maakt van alles wat er is. En bovendien was dus toen is die commissie... ...heeft wat, wat beginmoeilijkheden gehad... ...omdat de, de bestaande katholieke organisaties... ...met wantrouwen naar keken en dachten dat er iets zou komen overkoepelen... ...wat helemaal niet ja. de bedoeling was. Daar heeft men over nagedacht. Toen is men eigenlijk in 1972 pas echt begonnen. Overigens ook, dat wil ik vanaf het begin zeggen... ...met de wetenschap... ...dat er natuurlijk in Nederland al zeer veel op dit gebied gebeurde. Zowel in de eigen katholieke kerk... Um, als, laat ik zeggen, ook instellingen als Amnesty International... maar ook Pax Christi en andere instellingen waren ermee bezig. En er stond dan ook in onze, uh, op, op uh, onze doelstelling... dat we moesten helpen bevorderen. Maar niet dat wij de enigen waren die dat deden. We hebben de Europese Commissie Justitie... het Pax, die lang niet overal, maar er zijn er toch een stuk of elf... die hebben ook daarnaast nog een verband regionaal... komen eens in drie jaar een conferentie bij elkaar... en hebben daar... Tussen die twee conferenties door een comité de continuité, zoals ze dat noemen. En die werkt af wat er besloten is op conferenties en bereidt de nieuwe conferenties voor. Mm -hmm. Is vanaf het begin uh, duidelijk uh, wel uh, kenbaar gemaakt dat het een, een aanvulling was op het bestaande? En uh, is de, de commissie nooit als een soort concurrent gezien? Um, dat is, in het allereerste begin had men dat gevoel van wel. Um, en dat is, um, dacht ik, dat is toch een probleem waar we altijd erg voorzichtig mee moeten zijn. Maar ik heb het gevoel dat dat wantrouwen nu verdwenen is, mm -hmm. omdat men gemerkt heeft in de wijze waarop wij werken. dat er komt een probleem op onze tafel. Dan is het eerste wat we doen: bij wie hoort dat thuis? Maar er is toch die instelling in Nederland en die moet dat doen, dan gaan we daar naartoe. En bekijken dat en zeggen: zouden jullie dat aan willen pakken? Maar er zijn ook problemen die. Um, ...laat ik zeggen, nog door niemand echt aangepakt zijn. En dan zijn er wel eens situaties dat we het zelf doen. Ik weet niet of u daar voorbeelden van wil hebben... ...of dat we dat in een later stadium van het gesprek doen. Misschien, ik um, heb u een paar keer de term horen noemen van bewustwordingsproces. Ja. Ik neem aan, u kunt dat uh, uh, nog even toelichten misschien... ...wat er onder verstaan wordt, bewustwordingsproces... Ja, het dat is een, ik zou ik willen uitleggen. Misschien eerst met een heel klein voorbeeld om het dan toe te passen op onze commissie. Ja. Um, als ik tegen, of wij tegen mensen zeggen, um, ben je je er eigenlijk van bewust dat, je, dat wij tegenwoordig hier in Nederland um, ontzettend snel en veel elkander etiketten opplakken. Uh, hoe dikwijls komt in een gesprek voor je zeggen: oh, pas op, die is te links. Oh, pas op, die heeft fascistoïde reacties uh, Pas op, die, die is uit de kerk weg. En, um, en uh, die is lui. En pas op, die is niet te vertrouwen. Dit soort etiketten. Um, dan zeggen heel veel mensen... nee, ik niet. Ik doe dat niet. Omdat ze zich dat niet bewust zijn. En als ik dan eens een keer wat ik hier gedaan heb... gezegd heb aan, aan, aan mensen in een gezin... als jullie nou eens een weekje met elkaar dan willen kijken... en, en erop laten... Ja. En dan schrikken ze eens en zeggen... wij doen het ook. Nou, daar is iets bewust geworden. Dan nou ga ik dat toepassen op de commissie. Um, we proberen met elkaar christenen te zijn. Met vallen en opstaan. Wat betekent dat? Je gelooft in... In Jezus, de Christus... Die voor ons gestorven is. Denken we vandaag. aan Die vrees is. Want die vrees is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat vieren we morgen en overmorgen en die aan ons de taak heeft gegeven... om als instrument in Gods hand in die wereld te staan... en aan die wereld te werken... om daar de plannen Gods een stukje verder te brengen. Maar dan vraag je je af, maar hoe, hoe doe ik dat dan? Uh, wat zijn dan de plannen van God? Uh, wat moet ik dan doen? Welk soort instrument moet ik dan zijn? En dan ga je, naar, dan ga je terug naar de boodschap... die Jezus Christus en de evangelie heeft gegeven... En dan wijs ik alleen maar op, laat ik zeggen, de bergreden... met de uitwerking van de bergreden... die men in uh, Matthäus' vierde hoofdstuk en in Lucas' zesde hoofdstuk... en wat eraan volgt, kan vinden. En waarin duidelijk een boodschap is van liefde, die er moet zijn... van uh, kleigstem voor elkaar, uh, naast elkaar gaan staan, elkaar helpen. Daarnaast ook, iedereen kan het citaat van... Ge hebt me. Uh, gekleed toen ik naakt was... en te eten gegeven toen ik hongerig was. Nou, die boodschap dat weten we allemaal... dat hebben, hebben we geleerd... en dat horen we in de kerk. Maar wat betekent dat vandaag in de wereld van vandaag? Waar uh, miljoenen mensen... ieder jaar van de honger sterven. Waar er miljoenen mensen in gevangenissen zitten... en gemarteld te worden... omdat ze dat evangelie een stukje gestalte willen geven. Nou, dat zijn onze broeders en zusters. Dat heeft consequenties... voor onszelf. Een kerk... En dan bedoel ik met kerk niet alleen de hiërarchie... dan bedoel ik ons als geloofsgemeenschap, als liefdesgemeenschap. En of dat nu de parochie is, als er een kleine groep is... zijn ze ook kerkzamen. Die kerk moet alleen niet met mooie verklaringen komen... maar die moet in daden laten zien uh, wat het betekent... om die boodschap van het evangelie, die in wezen een bevrijdende boodschap is... om die waard te maken. Ben ik duidelijk genoeg ja, ja. met... Uh... Gerechtigheid en vrede... Um, mevrouw, we hebben de principes gehoord. die de commissie hanteert bij de activiteiten. De vraag: met welke activiteiten houdt de commissie zich voornamelijk bezig? Uh, ik bedoel dan nationaal en internationaal. Uh, meneer Van Kolenburg, misschien ook met het internationale begin. Mm -hmm. Want het boeiende is natuurlijk. dat wij met die 70 commissies. eigenlijk een netwerk op wereldniveau hebben. waar wij dus ook een. Uh, niet met alle 70 hoor, want ook niet alle 70 zijn even actief. maar toch met zeer vele. Uh, banden hebben en die bij ons komen om hulp. Uh, die hulp, um, ik, ik denk aan uh, Japan, uh, Zuid-Korea, Filipijnen... Um, Rhodesië, uh, Zuid-Afrika... Um, en veel landen in Latijns-Amerika. Sao Paulo in Brazilië, Chili, um, Bolivia, Paraguay. En um, wat meestal het geval is, dat zij bij ons met noodkreten komen... en zeggen, hier wordt het mensrecht geschonden... En dan vragen ze soms verschillende dingen. Ze vragen, betuig solidariteit aan ons, punt 1. In de tweede plaats, stuur een brief aan de president van de Republiek. En uh, leg duidelijk uit dat ze toch de mensenrechten gezien... het feit dat ze ook de verdragen hebben ondertekend en geratificeerd... Uh, dat ze moeten doen. En dikwijls ook, kunnen jullie ons helpen met geld... Uh, voor de verdediging van de gevangenen? Want wij hebben heel veel gevangenen die gemarteld worden... En die zijn gevangen genomen omdat ze bij de arme mensen... in de sloppen en op het platteland werken, evangelisch werken... om die mensen te helpen, om die mensen te leren lezen en schrijven... om te, te leren dat ze een coöperatieve moeten vormen op het platteland... om zelfstandiger te kunnen zijn, een stukje eigen bewustwording. En dat vinden die dictatoriale regimes levensgevaarlijk. En die zeggen, we willen die bewuste mensen niet. U doet subversief werk, u doet werk wat ondermijnend is voor de staat... U bent de communist, u hoort in de gevangenis... u hoort gemarteld te worden. Dan worden ze als even vermoord. En deze mensen moeten dan verdedigd worden... en de gezinnen die achterblijven moeten bestaan... terwijl de, de, de man die broodwinner is, niet is. En daarvoor heb ik verschillende... wat orders en congregaties en ook mensen in nood... en dikwijls ook particuliere personen... die uh, sturen ons daar geld voor... en daardoor kunnen we dan eens... Het zijn natuurlijk bedragen ja, van 10.000 of van 15.000... maar mm -hmm. het betekent toch een stukje solidariteit. We hebben laatst in Paraguay wat kunnen sturen en toen stuurden ze ons terug. Daardoor hebben wij nu een commissie op kunnen zetten... en jullie zijn de eerste stoot daartoe geweest. En zo hebben wij dus die brieven die naar buiten gaan. We hebben Daarnaast werken we ook nog op Europees niveau... met de andere christelijke kerken samen... om aan de Europese Commissie en de regeringen... Iets te vertellen over wat wij vanuit onze visie op rechtvaardigheid tegenover de derde wereld vinden. Dat er in de verdragen moeten staan en het beleid van de commissie met die derde wereld. Dat zijn zo zaken die, en dat eist erg veel tijd. Want uh, deze mensen moet je, moet je helpen. Mm -hmm. hè? Dus, Ik neem toch aan mevrouw, ieder land heeft zijn eigen aanpak van de problemen. Hè? Ja. Afhankelijk van de in zo'n gebied geldende opvattingen en mentaliteit en... Inderdaad. Kijk, neem bijvoorbeeld uh, de Justitie- en Pakscommissie van Sao Paulo in Brazilië. Daar is Cainal Arns de grote voortrekker van. Het is een heel actieve commissie. Die komt A op. Die heeft dus een ander type werk. Die komt op voor de gevangenen en voor de mensen die gemachteld worden. Die komt op voor mensen die uh, vluchten uit Argentinië, omdat ze daar in gevaar zijn. En die brengt naar buiten, met boeken zelfs, en met verklaringen wat er aan onrecht er allemaal gebeurt. Mm -hmm. Zodat dat ook over de wereld gaat. Want dat veel van die regeringen die zijn nog gevoelig voor het feit dat de wereldopinie zegt... Oh, die regering deugt niet. Aha, ja, ja. En dat is altijd... Als wij dit soort dingen doen, dan is het grote probleem. Je mag alleen maar iets doen als je weet dat je de slachtoffers ermee helpt. En je mag nooit iets doen als je denkt... dan kan ik mezelf op de borst slaan en zeggen... ik ben toch dus zo flink geweest en ik heb geprotesteerd. Maar we, hebben Litouwen bijvoorbeeld, hebben we de zaak onderzocht... van de vervolging van de katholieken daar. En toen hebben we een paar jaar geleden... op een conferentie, Europese conferentie, justitie. Het Pax daar een resolutie over aangenomen... en die naar de wereldpers gebracht. Dat was op aanraden, want we doen nooit iets... voordat we goed uitzoeken of het juist is wat we doen... en of we de slachtoffers niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld... En toen heb, heb ik dat, dan kan je naar gevraagd van Wenen... omdat die Oost-Europa eigenlijk behandelt voor het Vaticaan. En die zei, het enige wat je kunt doen, op wereldniveau publieke opinie. Het lijkt me niet denkbeeldig dat de slachtoffers in... als er niet zorgvuldig wordt afgewogen, dat die in gevaar worden gebracht. En daarom uh, trachten wij altijd eerst uh, het achterhalen in het land zelf. Ja. Kan het, het, het, als, het? Meestal doen we het vanuit hun eigen wens. Het komt van die kant, het komt niet van onze kant meestal. En dan informeren we nog bij een bisschoppenconferentie. Je hebt ook wel eens commissies die te bang zijn ergens in de wereld. En dan is dat niet je goede informant. Mm -hmm. En dan moet je bij anderen zijn. Ja. Maar dat is een heel werk. We, we vragen ook informatie bij de Wereldraad van Kerken. Bij de Internationale Commissie van Juristen. Hele goede samenwerking met Amnesty International. Die ook veel weet. Omgekeerd weten wij eens iets waar we hun mee helpen. Mm -hmm. Mevrouw, hoe functioneert Nederland nou in dit internationale gezelschap? Betekent het wat? wat Nederland... Nou ja, ik zou. Uh, ja, dat. dat geloof ik wel dat je dat zeggen kunnen we behoren tot actieve commissies. Mm -hmm. Zoals er in Europa meer actieve commissies zijn. En vooral ook in, in uh, Latijns-Amerika zijn er een aantal. Spanje bijvoorbeeld is ook erg actief geweest. Heeft in de Franco-tijd hele moedige verklaringen ook afgegeven. Um, die mensen moesten dus protesteren ten aanzien van regeringsbeleid. Um, uh, en ten aanzien van ook gevangenen die daar gevangen werden genomen... omdat ze vrije meningsuiting hadden. Maar de Nederlandse commissie heeft een, een, uh, daar een goede, een goede plaats in, zou ik willen zeggen. Dat komt natuurlijk mede doordat ik uh, die eerste twee experimentele periodes lid was van de pauselijke commissie. Dat ben ik nu niet meer. Maar ik zou wel het misverstand willen voorkomen: dat wij alleen maar. Maar u hebt al gezegd dat we ook in het binnenland werken. Want de Nederlander is erg gauw met het eigen vingertje buiten de grenzen te stellen. Ja. en te zeggen. Uh, Vier donk, hebben we, foei, wat gebeurt daar in Zuid-Afrika. met die apartheid? En, en dat we vergeten dat er ook in eigen land nog dingen zijn. Daar wil ik dadelijk graag even met u over praten. Ja. Uh, we gaan eerst even wat reacties doorlezen. Ik heb nu een reactie hier uh, van iemand uit Rotterdam. Voelt u zich niet ontmoedigd. doordat in naam van het christendom zoveel onrecht. uit eigen belang wordt rechtgetrokken? Daar wordt dan ook de Bijbel nog vaker gehaald. Um, ik, um, ik zou willen zeggen... het is een anonieme telefoon, zie ik. Mm. Um, ik het, het doet je ontzettend pijn... wanneer een naam van het christendom... of wanneer christenen... en denken ze aan al die regeringen in Latijns-Amerika... wat allemaal mm. bijna katholieken zijn... of denken ze aan de protestantschristelijke christelijke regeringen in Zuid-Afrika... Uh, dat die uh, zo, zo reageren... Huh? Maar dat vind ik vreselijk en doet me ontzettend pijn. Maar het ontmoedigt me niet. Um, het Tegendeel speurt het me aan... om te trachten, te helpen en er iets aan te doen. Mm -hmm. Ik geloof dat je als christenmens... Um, dat, je, dat je altijd moet proberen... en dan wat samen met anderen natuurlijk... op je eentje kun je überhaupt niks. Maar dat je... Um, ja, je leeft toch vanuit de hoop. Uh, en je leeft toch vanuit het feit dat uh, God uh, in deze wereld toch werkt... en dat wij maar kleine radertjes en instrumenten zijn... maar dat we toch een beetje geholpen worden. Al zullen we zelf misschien het resultaat niet zien. Mm. Ik denk dat het resultaat van een stuk bewustwordingsproces... waar we het vandaag over gehad hebben... ach, dat duurt misschien 10, 20 jaar... dan lig ik al lang onder de zoden. Maar dat is niet erg. Ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik instrument moet zijn. Een hele de bevlogen de en staats, realistische mevrouw. Marga Klompé. Een bewerking tot luisterspel van het oh, gelijknamige We gaan allerlei van dingen -R -R door elkaar heen lopen. Nee, nou, nou, dat is dan sport. weer de techniek van tegenwoordig. We zitten al bijna in het volgende uur. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Um, dit was in ieder geval een hele bevlogen en realistische Marga Klompé. In 1978 was dat. In spreekuur. Dat was een bijdrage van de CARO. En Jacques van Kolenburg was in gesprek met haar. En ze had het zelf al over die zoden, onder de zoden. Dat zou nog wel even gaan duren, maar heel oud is ze in ieder geval niet geworden. Ze overleed, althans vind ik niet hoor. Ze overleed 28 oktober 1986 op 74-jarige leeftijd. En de Karo besteedde daar diezelfde dag nog aandacht aan. We gaan even kijken of we dat item weer naar boven kunnen toveren. Ja, dat lukt. De vanmorgen overleden minister van staat, mevrouw Dr. Marga Klompé, heeft in de afgelopen ruim 40 jaren een dominante rol gespeeld in de Nederlandse samenleving. In de oorlogsjaren in het verzet, later in de vrouwenbeweging, de politiek en de kerk, zetten zij zich in voor gerechtigheid, vrede en welzijn van velen. In de tijd dat ze nog lerares scheikunde was in Nijmegen, begon ze zich ook voor politiek te interesseren. Aanvankelijk was ze voorstander van de zogenaamde doorbraaggedachte. Geen herhaling en voorzetting van de vooroorlogse politieke verhoudingen... maar een nieuw samengaan van christelijk en humanistisch geïnspireerde politiek. Toen dit ideaal strandde, koos zij voor de KVP... die al snel een beroep op haar deed. In 1948 werd ze lid van de Tweede Kamer. Het duurde tot 1956 dat zij kon zorgen voor een parlementaire noviteit die door de toenmalige minister-president Drees zo werd aangekondigd. Geachte medeleden, voor de eerste maal in de parlementaire geschiedenis... zien wij onze vreugde en voldoening... een vrouwelijke minister aan de regeringsstafel plaatsnemen... in de persoon van ons geacht vroeger lukt de Kamer, mevrouw Dr. Klompé. Mevrouw Klompé zelf over de vraag of zij in de tijd... bewust een politieke carrière heeft gezocht. Nee, helemaal niet. Um, ik, um, ik had zelfs... Um helemaal geen enkele uh, neiging om, om in, in de politiek uh, terecht te komen. Ik zat in het onderwijs, zoals u weet... en deed dat met uh, bijzonder veel liefde en, en belangstelling en erg graag. En door allerlei merkwaardige omstandigheden... ben ik eigenlijk in de politiek terechtgekomen. Tot 1963 bleef zij in de verschillende kabinetten... de portefeuille maatschappelijk werk beheren en met zoveel verve en doorzettingsvermogen... dat het menig mannelijke collega in de politiek soms te denken gaf. Zoals Rome, die over haar zei... Ik had er moeite mee, een vrouw als minister en dan nog wel een kritische. Als minister heeft ze op het gebied van wetgeving... en als het ging om praktische beleidsdaden... veel kunnen doen voor bijvoorbeeld de repatrianten uit Indonesië... Hongaarse vluchtelingen en al diegenen... die een beroep moesten doen op onze bijstandsvoorzieningen... Een andere groep waarvoor zij zich met de inzichten van die tijd inzetten... waren de woonwagenbewoners. In 1959 opende ze een nieuw woonwagencentrum bij Den Bosch. Dit kamp hier, met zijn mogelijkheden... is voor u ingericht om er te wonen en om er te leven. Ik hoop dat dit voor u een bewijs is... dat het de samenleving niet onverschillig is... hoe u zult leven en wonen. In ieder geval hebben de overheden en met name ook de gemeentelijke overheden er heel wat geld, wat zij ook anders hadden kunnen gebruiken, ervoor voor overgehaald. Dit kamp kan voor u een goede pleisterplaats worden, waar u zich kunt thuis voelen. Thuis op het kamp zelf, maar ook in onze Nederlandse samenleving. Mevrouw Klompé was een van de grote pleitbezorgsters voor een gelijkwaardige plaats voor de vrouw in de Nederlandse politiek. Ze was de eerste vrouwelijke minister. Later werd ze om haar politieke verdiensten de eerste minister van Staat. Parlementair redacteur Ap Pilgram praat nu met het Tweede Kamerlid, mevrouw Bekkers, over die rol van mevrouw Klompé. met betrekking tot de emancipatie van de vrouwelijke politici. Mevrouw Bekkers, u was gisteren bijeen met de vrouwen in de Tweede Kamer... om het vijfjarig bestaan van zeg maar de georganiseerde vrouwen... in de Tweede Kamer te herdenken. En dat was in de Marga-Klompezaal. Dat is toeval. We hebben ons eh, inderdaad als vrouwen van de Tweede en de Eerste Kamer... erg ingespannen om... Eén zaal in die hele kamer genoemd te krijgen naar een vrouw. Dat is gelukt en dat is de Marga Klompezaal geworden. Marga heeft in de vijf jaar dat het overleg van vrouwen bestaat... Uh, ons met raad en daad terzijde gestaan. En we hebben gisteren natuurlijk allemaal aan de gedacht. Ja. Aan de manier... Uh, waarop ze zelf gefunctioneerd heeft vroeger als lid van de Tweede Kamer... als minister in dat toch mannenbedrijf wat de politiek is... zonder, heel voortvarend, heel doortastend, maar zonder haar, haar vrouw zijn in te leven. U heeft zich nogal ingespannen om die zaal vijf jaar geleden naar haar genoemd te krijgen, hè? Ja, dat, hebben de, dat is een heel gevecht geweest. Dat heeft dat vrouwenoverleg van de Eerste en Tweede Kamer... gezamenlijk bij het presidium gedaan gekregen. En dat had nogal wat voeten in de aarde. Ja, ja. Zij bemoeide zich ook nog recent, ondanks haar ziekte, met de politiek. Ja, ze heeft eh, ook toen ze ziek was eh, toch allerlei dingen naar, het, naar ons toe, de vrouwen in de kamer toe gedaan. Ze heeft eh, bijna tot op het laatste moment eh, echt politiek werk gedaan. Ik herinner me een Marokkaanse vrouw uit Eindhoven, zij zorgde dat die een, een, een verblijfsvergunning kreeg. Allerlei andere dingen die ze onderhands bij het kabinet... of bij bepaalde bewindslieden voor elkaar kreeg. Ze is tot het eind toe bezig gebleven. Ik heb er grote bewondering voor. Ook voor de manier waarop ze haar eigen ziekte verwerkt heeft. En ook daar zich niet door anderen heeft laten de wet voorschrijven... maar zelf haar verantwoordelijkheid heeft genomen. U komt... Zeg maar uit een groepering in de KVP die ronduit kritisch is geweest, de PPR. Uh, kan je zeggen, Marga Klomp Klompé was een kritisch lid van de oude KVP-fractie? Ja, ik heb wat Marga betreft eigenlijk twee dingen die uh, ik heel belangrijk vind. Zij is de vrouw van de bijstandswet... Op dat moment heeft elke Nederlander recht op een menswaardig bestaan. Zij heeft dat voor elkaar gekregen. En ik heb de laatste maanden bij al die discussies over sociale zekerheid hier... heel vaak moeten denken aan de historische woorden van haar. Een bloemetje op tafel hoort daar wel bij. Mm -hmm. En een aantal mensen zijn dat nu een beetje vergeten. Mijn tweede is dat uh, ja, waar heeft ze zich voor ingezet? Kort gezegd voor gerechtigheid en vrede. En uh, dat deed ze dwars door de partijen heen. Het ging om een aantal doelstellingen. En dan was het echt niet belangrijk van welke je partij je was. Je vocht daar gezamenlijk voor. En dat heb ik erg in haar gewaardeerd. Al dus Ria Beckers in 1986... naar aanleiding van het overlijden van haar collega Marga Klompe, Eerste vrouwelijke minister van Nederland. Dat werd ze op 13 oktober 1956. Beckers had zelf trouwens op dat gebied ook een primeur. Zij werd als eerste vrouw in Nederland lerares. Klassieke talen op een jongensschool. en zo lijkt de cirkel rond en het uurtje mooi afgerond. Joop Smits, geboren op 12 oktober 1926... als eerste mannelijke televisieomroeper als een vis in het water... in die vrouwenwereld. Marga Klompe, een daadkrachtige vrouw... in een mannenaangelegenheid die de politiek hier in Nederland... nog steeds in hoge mate lijkt te zijn. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO.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 En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl. Schrijven kan ook, ik zeg dat even uit mijn hoofd... want ik heb dat hier weer niet staan. Postbus 6, 1200 JC in Hilversum. Ja, dat is het. Uh, dus VPRO, ter attentie van Woord, postbus 6, 1200 JC in Hilversum. Wilt u iets terugluisteren of uh, wilt u eens even iets nalezen? Dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. facebook.com woord.nl. Dat is een openbare pagina, dus u hoeft zelf geen account te hebben... om daar naartoe te kunnen. En u kunt zich daar dan ook inschrijven voor de nieuwsbrief. En dat bedoel ik dan met iets nalezen. Want dan ontvang je dus wekelijks de samenstelling. En dan weet u wat u hier te wachten staat gedurende deze donkere uren. Abonneer op de podcast, dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is uh, ja, één minuut voor vier. Bijna tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met woord. En ik weet dat we heel veel luisteraars hier een plezier mee doen. In het volgende uur een hoorspel, of eigenlijk uh, deel 7 en 8... van een serie van de NCRV... En dat is echt een tractatie. Uh, het is De Hobbit naar het boek van J.R.R. Tolkien. En ik moet zeggen, het is echt prachtig gemaakt. En er wordt fantastisch mooi in geacteerd. Dus blijf er even bij. Graag tot zo.